Uur, Joris met het NOS Journaal. De politie best iemand doodschoot en een ander verwonden. Gisteravond was er een groot feest in een beachclub en rond middernacht werd het slachtoffer op de parkeerplaats daar door zijn hoofd geschoten. De man van 33 uit Den Bosch overleed in het ziekenhuis. Offshore- en scheepsbouwbedrijf SBM blijft last houden van een slepend corruptieschandaal in Zuid-Amerika. Het bedrijf was eerder al honderden miljoenen euro's kwijt aan schikkingen vanwege omkoping en corruptie rond olie- en gasprojecten. SBM verwacht nu een nieuwe boete en zet daar 200 miljoen euro voor opzij. Die aankondiging leidde er op de Amsterdamse beurs toe dat het aandeel SBM vanochtend ongeveer 10% procent daalde. De Australische premier Turnbull wil dat alle parlementariërs bewijzen dat ze alleen de Australische nationaliteit hebben. In de grondwet staat dat mensen met een ander paspoort niet in het parlement mogen zitten. Al vijf politici, onder wie de vicepremier, zijn opgestapt vanwege hun dubbele nationaliteit. De man die gisteren een aanslag pleegde op een kerk in Texas is een oud-militair. De man van 26 werkte bij de Amerikaanse luchtmacht...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 Ze zei dat ze niet van plan is Rusland te verlaten. De journaliste werkt voor de Echo van Moskou. Dat wordt gezien als de enige onafhankelijke nieuwszender van Rusland. Dan het weer nog. Vooral in de kustprovincies nog wat buien. In de rest van het land meer zon. Ongeveer 10 graden is het. Morgen vrij droog, vrij zonnig en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS. Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A27, Breda-Gorkum, tussen Hank en Industrieterrein Avelingen 6 kilometer, en tussen Noordloos en Werkendam 5, op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, 2 kilometer na een ongeluk bij Amersfoort. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, zeg, mijn vriendin, jij bent een schrijver. bedoel. Wat mij opvalt, je maakt altijd van die zoetsappige dingen over vroeger, Den Haag, je moeder. Schrijf nou eens een keer een ruige conferentie. Iets, iets, ja, gewoon iets moderns, wat je heffy. Nou, dat vond ik een goed idee, man. Toen heb ik een conferentie gemaakt over iets waar ik een bloedheikel aan heb. En die conferentie krijgen jullie nu met z'n allen voor je plaat. Ja, ha. ha, ha, ha, ha, ha.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 Idioot, offensive to die. Je mag de apen niet beledigen. Dat staat er. En die vader zegt grip, weet jij het weer beter? En dat gozer zegt, ja. En die vader zegt, wat ja. En dat gozer zegt heel zuigerig, ja, papa. <racht> en die vet, het stoomkamer uit zijn oren. Die werd link jongen. Hij zegt: je houdt je bek tegen van de anders dan. stand. En die moeder zegt iemand een toffee. <racht> En dan gaan ze zeggen, gaat Verredemme, weer een toffee. Mm. Ik lust nou wel een keer een droppie. Mm. En die vent wordt weer link. Dus ik denk, ja, krijg geen droppies. Je weet net zo goed als ik dat de droppies voor je zus zijn. want die toffees blijven achter de beugel plakken. Mm. En dan is het helemaal niet meer te verstaan. Mm.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 Die vader werd kwaad. Die zegt, ik wil je de hele dag niet meer horen. Zijkertje. Niet over Spanje, niet over Engeland. En zeker niet over klote apen. Die vader hebben nog niet gezegd. Toen die hij knal zo'n banaan tegen zijn harsen. <lacht> en dat jongen zegt, zie je nou dat gelijk heb? Je mag de apen niet beledigen. Dan gaan ze gewoon hier. <lacht> Die vet werd leeg. Die moeder roept nog één meer. Iemand er toe, <lacht> En dat goosstertje presteert het om te zeggen. Papa niet, die heb al een banaan. <lacht>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 De bril schiet van de neus, komt tussen die apen terecht, een van die apen zet die bril op. Zou, en zo, en dit is een keer, een aap. <lacht> nou, dat was het. Uh... Dan kan ik eindelijk eens vertellen hoe ik zo'n pleurishekel aan de Donald Duck heb. Hè? Dat, uh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 Nou Dolly, ik denk laat ik een stemmig muziekje op ze, opzetten, want we hebben nu iemand uh, aan de lijn die uh, ja, een soort heilige inzantwoord is als het om uh, heftige reportages gaat, toch? Jou? Ja, yeah, I really want to hear you, my sweet lord. Hé, hey, Joop! <laughs> ja, ik, ik wist dat dit nummer gewoon voor mij geschreven wordt. Dat dus is niet zo moeilijk natuurlijk. Ah. <laughs> oh, oh, oh, oh. Ja, ja daar, kan, daar kan je op wachten op zo'n antwoord. Op zo so is het, zo so is het. Heel mooi. <laughs> Hoe is het, Joop? Nou, uh, ja, lekker. Dank je, vriendelijk. Ja? ja, heb je nog wat moois? Ja, je hebt zeker moois meegemaakt. Dat weet ik per ongeluk, toevallig. Oh ja. Vermoed ik zomaar. Want een van jouw grote idolen was in Zandvoort het afgelopen weekend. Dus daar ben je vast nou, en zeker naartoe geweest, of niet? Die idolen is meer... Een groot woord. Zeggen, maar ik ben wel een, een fan van hem. Een fan, oké. Okay. Westsaid. Ja, El precies, ja. Die bedoelde ja, ik. Ja. <laughs> ja, die man was uh, een uurtje bezig in, de ik ja. uh, wat helaas door, vind ik, te weinig mensen in bezocht. Uh. Ja. Maar die heeft wel, al die mensen die er waren, verschrikkelijk ja. aan het lachen gekregen. ja. Ja, dat is hem wel toevertrouwd natuurlijk. Ja, die heeft een spraakwater. <laughs> het, is, het is een spraakwaterval. Dat <laughs> is ongelooflijk. Ja. blijft doorgaan. Ja. En dan zegt hij afloop Ja, ik heb toch een burn-out eigenlijk. Ah. En dan merk je helemaal niks van. nou <laughs> ja, geweldig. Leuk. Ja, het, dus dat was een succes. Jazeker. En uh, wat mij betreft... Uh, mag hij vaker in stand te komen. Hij heeft ook gezegd... Ja. Hij was uh, tot eigenlijk dit jaar was hij de vaste uh, master of ceremony, MC, ja. van uh, het Sanford Lachterbeuren in uh, restaurant Eppervoet van het Amsterdam Beach Hotel. Ja. Uh, dit jaar kon hij niet komen. Hij, is, hij heeft een, een, een, een soort van uh, fun factory geopend in Haarlem. Hij ja. is daar veel mee bezig. Hij heeft een, een, een ontzettend goed lopend uh, bedrijf, AOL, uh, uh, uh, uh, uh, nou wat het precies is, weet ik niet meer. Nee. Maar dat, dat loopt als een tier. Dus dan moet hij uh, heel veel achter de prezant schrijven. Ja. Hij zegt, ik, ik heb in november alleen al 24 optredens. Nou, dat wil wat zeggen. Ja. Dat vind ik heel veel. Zeker, hij, menig artiest maar, zou er jaloers op zijn. Ja, mijn idee. Ja. Uh, hij heeft dus ook iemand aangenomen om voornamelijk zijn publiciteit te gaan doen. Ja. Hij zegt, want daar heb ik gewoon geen tijd meer voor. Nee, logisch. Maar, uh, hij zegt, ik, ik mis Sanford dermate... Ik kom in ieder geval in november en zeker in december terug naar Zandvoort. Okay. En dat zijn het twee hele speciale afleveringen van Zandvoort Lacht. Ja. Want ze zullen alle twee, zowel in november als in december, volledig in de Engelse taal zijn. Oh. In november, dus dat is dan, even kijken, 19 november. Ja. Uh, uh, normaal gesproken de tweede zondag, maar omdat de tweede zondag dit jaar uh, het rondje culinaire Sanford is. Ja. Uh, en ook in Epifluet uh, in uh, plaatsvindt. Ja. Is het een week uitgesteld. Okay. En de tweede zondag in december... Ja. Uh, heeft hij Engels sprekende artiesten... waarvan in december... een Amerikaan die alles eerder is geweest. En die man is geweldig. Oh, okay. Niet te geloven. Dus gauw reserveren. Uh, ja, <laughs> zeker. Want in november ook. Hij zegt, dat zijn twee mensen die hebben in Edinburgh waar, waar hij is geweest, een, een soort festival... Uh, die hebben daar prijzen gewonnen. Hij zegt dat die gaan een, een, een avond maken met z'n tweeën, een duo een mm -hmm. uitvoering. Uh, hij zegt, die moet je gewoon zien. Dus no. uh, ik maak nu alvast, uh, breek nu alvast een lans om op 19 november in ieder geval naar uh, uh, Amsterdam Beach Hotel te gaan om zo'n vlacht te gaan volgen. Oké. Okay. Uh, ja, ik, als hij dat zegt tegen mij, dan neem ik aan dat het gewoon klopt. Ja, toch? Ja, dat ja, kan je wel absoluut. doen. Hè? En verder, wat was er nog meer te doen in Zandvoort? Ja, uh, er was nog een optreden van het Santos Vrouwenkoor in de Krocht. Ja? Daar ben ik vanwege uh, het, het museumpodium niet bij geweest. Maar nee. ik kan me niet anders voorstellen dat het en volle bak was. en klonk als een de spreekwoordige klepel in een klok. Ja, ja. Uh, uh, uh, het Santos Vrouwenkoor bestaat al heel wat jaartjes. En ja. uh, is een van de negen koren van Zandvoort. Hallo, negen in zo'n klein dorpje. Ja, het is wat, hè? Ja. Maar dat is, ik, ik neem aan, maar ik hoor het uiteraard van mijn collega Nel Kerkman die daarbij is geweest. Ja. En uh, ik, ik denk dat het geweldig is geweest. Het ze zijn niet. ook allemaal uh, onderscheiden, hè, geloof ik. We? Ja, ze hebben van de burgemeester een onderscheiding gekregen, alle oh, dames. Ja, dat, dat is de, de Sompersen Vrijwilligersprijs is dat. Nou, is toch prachtig? Jawel, jawel. jawel. Ja. Een, een, een echte onderscheiding is niet, maar het is wel. Ah, ja. uh, een, een waardering, de waardering die, die hij heeft voor het vrijwillige werk. Ja, ja. ja dat is toch prachtig. En uh, ja, voor de rest was er niet echt heel veel te doen. Uh, de kaartenverkoop van de Sinterklaas spectakel in de krocht uh, in, in de sporthal, ja. was binnen de kortste keer uitverkocht. Ja, zoals altijd, hè? Echt ongelooflijk. 300 ja. kaarten, echt binnen anderhalf uur helemaal weg. Het is toch wat. Ja, en als je niet op tijd bent, het heeft in de krant gestaan. En als je ja. niet op tijd bent, ja. Ja, dan vis je ernaast. En dan mag je ja. hopen dat er mensen zijn die hun kaarten uh, moeten inleveren omdat ze niet kunnen op de een of ja, manier. Ja, ja, ja, ja. Dus weet ik veel. Ja, dat, maar, kan je alleen nog, dat is de enige manier om nog binnen te komen als mensen ja, afzeggen. Ja, het is. Het is en dat is logisch. De brandweer heeft gezegd niet ja. meer dan 300 kinderen. Maar ja, het is wel. Ik vind het wel heel sneu voor kinderen uh, ja. die dan net ernaast vissen. Want, dat vind ik ook met dat Timmerdorp. Hè. Dat is ook zo snel dat alle kaartjes weg zijn. En dan zijn er zoveel ja, kindjes die dan teleurgesteld achterblijven. Dat vind ik zo zielig. Helemaal ja, een ja. met je eens. Gewoon met je eens. Maar het, het is niet anders. Nee. Zij kunnen zich, zij moeten zich aan de richtlijnen van de band Absoluut, halen. ja. En ja. De, daar ontkom je niet aan. Nee, helaas. Ja. Nou ja, dan zijn we nog bij, bij hockey geweest. En uh, ja, pff, nou, lees de krant van de komende donderdag maar. Het ja. was, uh, ja, huilen met de put op, heel lang. Mm. Tegens, uh, Wat jammer. Ja, bleken die zei uh, dat dit het tegenstander was dus sterkste ja. tegenstander was waar hij dit jaar tegen heeft moeten spelen. Ja. En Sandvoort verloor met 1-10, helaas. Mm, jammer. Ik weet in ieder geval dat, dat uh, S.V. Sandvoort uh, geweldig gewonnen heeft. Ja. Uh, 0-6. Nee, 1-6. Poppel. En, Knap. Ja. De Sandvoortse basketbaldames hebben met 39-41 verloren. Oh, Kantje woord. nou. Ja. En de heren die hebben weer zijn huis gehouden. Ach, jezus. We eh, hebben in, eh, tegen Alsmeer met, met 54-104 gewonnen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, het is toch verschrikkelijk? Ron van der Meijen, 36 punten. Nee, weer. Scrabble dan, 35 punten. Jezus, ja. Daar is geen mate te houden, die jongens die. Uh, ja. ja, en dan is de vraag of zij uh, volgend jaar in een klas hoger willen spelen. Ja, dat is zeker de vraag. He. Daar draait het altijd nee. om. Willen ze het en kan het waargemaakt worden? Want ja. Nou, het talent van de mannen zal het niet liggen. Maar ja, er zijn natuurlijk andere zaken die ook een grote rol spelen. Hè, dat is het hele. Dat is ja. een hele. Heerreed, ja. Ollie, echt waar. Ja. Want. Uh, ja, uh, ze worden wat ouder. Ze hebben kinderen. Ja. En, en uh, er zitten wat spelers bij die een klasse hoger niet aankunnen. Ja. En dat willen ze niet. Nee. Dus, ja, nee, vaard... dan gaat de lol er ook weer af, hè? En dan wordt het een intensief uh, trainingsschema, komt er dan uh, om de hoek kijken ja, en dat, dus, dat is dan schijnlijk... Ja, helemaal niet meer met, met leeftijd. Als, uh, ja. Ja, je weet hoe oud Ron is. Uh, ja, ja, dat weet ik. Ja, die is 38. Dat bedoel ik. Dus ja. ook niet de jongste meer. Nee. En, uh, maar dat is wel de een van de motoren van het, van het, uh, van het hele team. Ja, absoluut. En, uh, als hij afvalt, dan mis je toch, zoals uh, ik uh -huh. het sinds van gisteren, 36 uh -huh. punten. Ja. Maar hadden ze oh, nog gewonnen? Ja, <laughs> maar goed, maar, hij stopt er ook maar, een heleboel natuurlijk, hè. <laughs> de, maar put ook de motivatie... Ja, om tuurlijk. ...de spelertjes laten spelen. Ja, natuurlijk. Komt weer ja. even mm -hmm, mm -hmm. Goed, oké. Okay. Ja. Um, wat heb ik nog meer? Uh, eigenlijk niet meer zoveel. Al vanavond nee. is, uh, worden uh, in het uh, in het de, de plannen over het vernieuwde van Plein bekendgemaakt. Oh, dat is een inloopavond, Het is geen ja. centrale presentatie. Nee. Om zeven uur in het Interlassa. Ja. En dan kan je kennis maken met de, plein, de plannen voor het nieuwe Van Plein. Nou, ben je benieuwd? Dat zijn alleen maar plannen natuurlijk, daar ja. ik ben ik helemaal niet zeker van. Nee. Maar ja, ik denk dat het voor een heleboel mensen interessant zal zijn om daar naartoe te gaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, was er ook niet een, een avond van het genootschap van Oud-Zandvoort? Of vergis ik me nou? Nee, weet je niet? Oké. Okay. Nee, ik dacht nee, dat ik, dat ik, ook ik, weer ik, geweest was. Ik heb dat in ieder geval niet in mijn agenda. Oké. Okay. Ja, het zou kunnen, maar oh, okay. heb ik het uh, ergens gemist. Nou ja, ja, of ik heb een verkeerde datum in mijn hoofd, dat kan ook. Ja, dat, nou. ook, dat kan ook. Ach, ja. Volgende week, volgende week zondag, Jess in Zandvoort. Wat is volgende week zondag? Jess in Zandvoort. Oh, Jess in Zandvoort. Weer in de, de krocht je bedoel zand. je? Ja, In de krocht uit Ja, Ja. ja. Oké. Okay. Een rondje, rondje, rondje uh, culinair Zandvoort. Ja. Er zijn, er zijn nog kaarten voor, niet al te veel. Dus uh, neem even contact met Kirsten Gansen als je alsnog mee wilt doen. Ja. Het belooft uh, ja, weer een geweldig culinair festijn te worden. Uh, waar ik, uh, de heren zijn geprezen, weer verslag van mag doen. Nou, geweldig. Dat is echt wel een taak die aan jou, uh, die we aan jou kunnen toe de, hoe noem je dat? Ja, dus <laughs> Overlaten. Ja, <laughs> mijn, oude, mijn oude, vak. Ja, natuurlijk. Hartstikke goed, man. Lekker, lekker en gezellig, hè? He? Ja. Oké. Okay. Hey, jou. Dat ik... is mijn bijdrage voor van vandaag. Het is nou. een kwartiertje verder. En, ja. Uh, ja, uh, ik wens je nog een verdere hele prettige voorzitter voor van deze uitzending. Dankjewel. En uiteraard, Sharon uh, neem die vader, Sharon. Nee, uh, uh, <laughs> ik, ik zit wel stiekem mee te luisteren hoor. Dat je niet, dat je niet denkt van. Uh, hij is er niet. Hij is er hoor. Ja, <laughs> ja <duidelijk>. zeker, zeker, <laughs> nou, Normaal heb je altijd wel eens een schimpende uh, opmerking. Maar dat deze keer niet, helaas. Nou ja, vooraf, hij was even, hè. even afgeleid. Ik was zelf ja. afgeleid. <laughs> ik was even ja. afgeleid. Hey eh, Joop, dankjewel voor je bijdrage. Mevrouw. Ja, ontzettend bedankt. Ja, graag en, Mogen tot volgende week? Tot volgende week. Bij leven en welzijn bellen we je volgende week weer even op. Oké. <laughs> Goed. Dankjewel Joop zover. Fijne dag nog.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 Say to me a more Zandvoort met Dolly Tempierik. En er komt hier een kleine update van het regionale nieuws van 6 november 2017. Afgelopen donderdag is raadslid Echposter uit de fractie van de oudere partij Zandvoort gezet. Dat blijkt uit een brief die fractievoorzitter Joop Berendsen aan het college en aan zijn collega raadsleden heeft gestuurd.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 Posten kon nog niet aangeven of hij zich bij een andere partij zal aansluiten. Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag... doorgereden na een aanrijding op de Kloppersingel in Haarlem. Twee fietsers zijn bij dit ongeluk gevallen. De bestuurder zag de drie fietsers over het hoofd en reed er twee aan. Twee van de drie vrouwen kwamen vervolgens met hun fiets ten val... In eerste instantie stapte de automobilist samen met drie passagiers uit om de slachtoffers te helpen. En niet veel later vertelde hij zijn auto even te gaan parkeren, maar besloot daarop weg te rijden. Een van de slachtoffers had echter het kenteken gefotografeerd... en agenten hebben de verklaring van een van de vrouwen opgenomen. Doordat het kenteken van de auto bekend is, zullen agenten de eigenaar van de auto gaan opzoeken... De vrouwen kwamen er vanaf met te schrikken en een kapotte fiets. Op zaterdagavond hield de politie een 36-jarige vrouw uit vogelenzang aan... wegens het veroorzaken van een aanrijding onder invloed van alcohol en drugs... Omstreeks half tien kreeg de politie een melding dat een vrouw op de Leidse Vaart in Vogelenzang tijdens het inparkeren van haar auto schade had veroorzaakt aan een ander geparkeerd staand voertuig. De bestuurster was niet ter plaatse gebleven om de schade te regelen, maar was weggegaan. De politie trof de vrouw in haar woning. Ze stonk naar alcohol en kon niet meer recht op haar benen staan en de vrouw moest dus mee naar het politiebureau om een ademanalyse af te leggen. Hieruit bleek dat zij duizend... Zit je nou naar mij te wijzen? Ja, dat was jij toch. je zit gewoon naar mij te wijzen, die, die duif. Het is toch wat, hè? Ik zie het wel, hoor. Vanuit mijn ooghoek zitten ze met z'n tweeën een beetje mij in de maling te nemen. Lekker, hè? Dat zijn mijn collega's. Nou. In ieder geval, uh, het bleek dus dat zij 1070 UG per liter alcohol in haar adem had. en Dat is 2,4 procent en dat is weer bijna vijf maal. Het voor haar geldende maximum. Ja, dat bedoel ik wel. <laughs> <laughs> het is toch wat, hè? Ik kan er niet eens één een wijntje drinken, man. Dan moet ik al naar huis om te slapen. Nou goed, tijdens de test viel het de politie op... dat de vrouw constant met haar tanden zat te knarsen. En dat is een beeld dat voorkomt bij drugsgebruik. Hierop moest de vrouw ook een speekseltest doen. Zij testte positief op het gebruik van amfetamine. De verdachte moest bloed afstaan en het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs. En voorlopig is het rijbewijs van de vrouw ingevorderd. Bij een voedselbank aan de Oostvest in Haarlem is zondagavond brand uitgebroken in de meterkast. Daardoor had ook een aantal woningen geen stroom de vijf anti-kraakbewoners konden op tijd naar buiten vluchten. Maandagochtend werd gepoogd om de voedselbank een tijdelijke stroomvoorziening te geven... en dat doet onder meer de afdeling logistiek van de brandweer. Stroom is natuurlijk nodig voor de koeling van de voedselbank... zodat mogelijk dinsdag toch voedselpakken kunnen, voedselpakketten kunnen worden verstrekt. De oostvest stond tijdens de brand vol rook en was afgesloten voor verkeer. Het vuur is ontstaan in een meterkast aan de achterkant van het gebouw. Een aantal woningen rondom de oost kwam zonder stroom te zitten. Tegen 11 uur s'avonds meldde de veiligheidsregeling... de regio dat Liander het getroffen pand ging loskoppelen van het stroomnet... zodat de omliggende woningen weer elektra konden krijgen. En dat verliep succesvol. De buurt had weer stroom. De brand lijkt geen problemen op te leveren voor het verstrekken van pakketten aan cliënten van de Voedselbank. Tot zover, tot zover, tot zover, tot zover het regionale nieuws. Het zonnetje schijnt en we hopen dat het zonnetje hier in de studio... ons gaat informeren over nog veel meer mooie dagen de komende week. Ja, probeer jij het maar goed te maken. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou ja, inderdaad, de zon die schijnt geregeld op deze maandag. Maar er is ook een buitje mogelijk. De matige noord-tot-noordwestenwind neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... Rustig en koud met een minimumtemperatuur van slechts een graad of twee. De komende dagen schijnt de, flink, de zon flink. En de dagen daarna overheerst de bewolking en later in de week neemt de kans op regen toe. De temperatuur is morgen en woensdag een graad of acht. En vanaf donderdag liggen de maxima zo rond de elf graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. En dan gaan we nu uh, naar het liedje van de Sidekick opgedragen, Zierbe dit keer. Ja. Het liedje van de Sidekick op hebben M Zandvoort. Some things in life are bad, they can really make you made.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 It's available Boys in the foyer. It's almost quite a limb as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place off there. Change this mountain within three weeks. What do you think plays for us, brother? They'll never the make their money back, you know. I told him. I said to him. Bernie, I said they'll never make that money oh. back. Artiest in het licht. En dat neemt Dolly voor haar rekening. Die zet altijd de artiest voor ons in het licht, Dolly, toch? Ja, ik weet alleen niet van wie je een liedje gaat draaien. Jawel, ik neem aan van Rory Blok. Ja, in één keer goed. Ga je door 1000 ja. duizend euro? Ja, ik wel. Ja hoor, daar ga ik nog wel wat voor vertellen voor 1000 euro. Oké, okay, stel. Well. Rory Blok, dames en heren. Ja, ze is niet heel erg bekend. Ze heeft wel een nummer geschreven wat bekend is geworden. Maar... Uh, ik, ik wil u haar toch niet onthouden, want uh, ze heeft zo'n mooie stem en echt een genot om naar te luisteren. Ze is geboren in uh, Princeton, New Jersey op 6 november 1949. Dat betekent dus dat ze jarig is vandaag. En ze is een Amerikaanse blues, gitariste en zangeres in de country blues style. In... Uh, ze is, ze is dus geboren in Princeton, groeide op in Manhattan... en haar vader, Alan Block, was in de jaren zestig... eigenaar van een sandalenwinkel in Greenwich Village. En door de zien in Greenwich Village... ging Block zich richten op een studie klassieke gitaar. En toen ze veertien jaar oud was, ontmoette ze gitarist Stephen Crossman... die haar kennis liet maken met de muziek van Mississippi Delta Blues-gitaristen... Ze begon deze muziek te luisteren en leerde de nummers spelen en op haar vijftiende verliet ze haar ouderlijk al om op zoek te gaan naar de resterende bluesgitaristen. Waaronder uh, Mississippi John Heard, uh, Reverend Gary Davis en Son House. En daarna reisde ze naar Berkeley in Californië waar ze optrad in clubs en koffiewinkels. Nadat ze een korte pauze had genomen om een familie te stichten... keerde Rory in de jaren zeventig terug in de zien. Haar terugkeer kent wisselend succes tot ze in 1981 tekent bij Rounder Records. Vanaf dat moment brengt ze meerdere albums uit... bestaande uit eigen nummers en koffers. En onder de koffers bevinden zich Terraplane Blues en Come On In My Kitchen... Um, ze heeft een nummer geschreven, 'Loving Whiskey. Dat is uitgebracht op 24 december 1988. En dat nummer is later uh, gekofferd door de Haagse zangeres Anouk. En uh, dat nummer gaat over haar aan alcoholverslaafde ex-man. En wij gaan daar even naar luisteren. Uh, ook nog in een live uitvoering, Dolly. Uh, ja, door mooi hoor. Well, if you live in dusty twilight, baby...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 But every time you call me up and say you want me back You know you break my heart I said you want me to come back home and try again You want me to make a brand new start But if wisdom says to let him go hard Then it's hell because you just don't know Till Do you try to love a man who's loving whiskey Loving whiskey My baby left me for the bottle and the lure of the nightlife. Good times and crazy women, And down the glass of array Well, if wisdom says to let him go, oh, that it's hell because you just don't know. Till you tried to love a man with loving whiskey. Loving whiskey. Prachtig. Sommige mensen hebben helemaal niet, uh, niet veel instrumenten of orkesten nodig om, uh, om een nummer prachtig te laten klinken. Zij had slechts Sneckel. een gitaartje daarvoor nodig. Nou, met een stem, hè? Mooi, hè? Ja, he? fantastisch. Ja. Nou. Uh, ik heb nog een voorbeeld van, van zo'n zo dame die dat ook kan. Ja. Uh, dat, dat is Shelby Lynn, ken je die? Nee. Zeg, dat zeg je helemaal niks? Nee. Nou, die, die doet dat ook. Die, uh, die heeft dan een repertoire van Dusty Springfield opgenomen. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld You Don't Have to Say You Love Me. Mm -hmm. Ook met een minimum aan, aan instrumenten. Luister okay. maar. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you.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 is dat allemaal muziek van Burt Beckerberg. Uh, gezongen natuurlijk, of vooral bekend geworden... door Dusty Springfield, maar dit was Shelby Lynn. En wat ik zojuist al zei... dat zij met een minimum aan instrumenten... iets meer als de blueszangeres... die we net hoorden. Maar toch, maar toch met een minimum aan instrumenten... dus een uh, prachtig stukje muziek... weet neer te zetten. Dolly, zo is het toch? Het zal, ik ken er niet... Ja, oh ja, je vroeg of het mooie muziek. Ja, zeker. ja. Zuiver. Ja, ja. ja, nou, we gaan weer nog eventjes naar een de... artiest in het licht. Uh, ja, de artiest in het licht uh, van nu is... Uh, ik, ik hoop dat ik zijn achternaam goed uitspreek. Misschien weten jullie dat. Glenn Frey? Of is uh, het Glenn uh, Frey? Denk ik. Frey, ja. Glenn Frey, ja. ja. Nou, in ieder geval Glenn Frey. Uh, geboren in Detroit op 6 november 1948. Dus je zou denken, nou, het is feest vandaag. Want hij is jarig vandaag. Nou, niets is minder waar. Want hij is op 18 januari 2016 in New York overleden. Hij was een Amerikaanse rockmuzikus, een acteur, zanger, gitarist en het meest bekend geworden van de Eagles. In 1970 leerde Frey Don Henley kennen en zij werden samen met Randy Meisner en Bernie Leadon gevraagd door Linda Ronstadt om haar te begeleiden. En naar aanleiding van die samenwerking uh, richtte Frey en Henley in 1971 de band The Eagles op waarin Frey verantwoordelijk was voor de gitaar, de keyboard en de zang. En nou, al snel traden ze uit de schaduw van Ronstadt... en kende de groep zijn eerste grote succes... met de door Frey en Jackson Brown geschreven hit Take It Easy. En Frey nam niet enkel van dit nummer de lead vocals voor zijn rekening... maar ook van later volgende hits als bijvoorbeeld de P.C.E.'s for Feeling... Already Gone, Lion Eyes, New Kid in Town, "Heartache Tonight... En uh, tijdens de periode van de split van de Eagles... zo tussen 1980 en 1994... begon hij aan een solo-carrière als singer-songwriter. En in 1985 scoorde hij een wereldhit met The Here Is On... wat ook de introductietune van de film Beverly Hills Cop was. Goed, uh, Frey overleed dus op 18 januari 2016... op 67-jarige leeftijd in New York... Aan de gevolgen van reumatoïde artritis, een acute dip, dikke darmontsteking en een longontsteking. En uh, in februari 2016 eerder zijn geboorte stad hem met een naar hem vernoemde straat. Uh, meteen, uh, Dolly, moeten wij afscheid nemen van de luisteraars. Want het is echt ja. het laatste liedje okay, voor de Oké, oké. jammer. van maandag de 6e november.